So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. what I zeggen wel eens dat het het mooiste nummer is dat de Beach Boys ooit hebben gemaakt. God only knows how I feel about you. Hoe romantisch is dat op de zondagmorgen hier bij ZVL? Welkom bij de show, gaat duren tot 12 uur met heerlijke muziek en ja, ook wel weer leuke informatie. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Gezellig dat je bij me bent en ik hoop ook dat je bij me blijft tot 12 uur. Want ja, dan hebben we het samen best wel gezellig hier bij ZVL. Hier is Esther Phillips om een beetje vaart in te zetten. What a difference a day makes. I'm me hit uit de jaren 70 hoorde je van Esther Phillips. What a difference a day makes. En de Bengals natuurlijk. Manic Monday, dat is morgen. Hè. Op deze dag, ja de dag van de uitslag van de Europese verkiezingen. Ik ben benieuwd wat er vanavond allemaal uitkomt. Jij misschien ook wel. En ook... De dag van de Ride the Roses, want die is ook wel weer aan de gang vandaag. Dus er is weer een hoop te doen in Zeelanderen, natuurlijk. En wij hebben ook veel te doen, want zo meteen hebben we een mooie ja, bijdrage van Herman de Bruin. Hij gaat praten met uh, Piet Sprengers. Hij is duurzaamheidsaanjager en hij maakt zich een beetje boos over aandelen die ja, door de bedrijven zelf worden gekocht. Waarom? Je hoort het straks allemaal hier in de show. It makes you order Top two. Goeie tip voor later op de dag. Want uh, nu al aan de rondjes beginnen. Het is een beetje vroeg denk ik. Want we zijn nu amper aan de brunch zou je kunnen zeggen. Ja, we hebben wel een lekker nummer. He? Toch? Van uh, Mart Hoogkamer. Doe mij een rondje natuurlijk. En Ricky Martin voor met Living La Vida Loca. Uh, tijd voor ons eerste gesprek. Hier is mijn collega Herman de Bruin. De inkoop van aandelen valt niet te verdedigen. Dat is de stelling van Piet Sprengers en die is in de uitzending. Hij is duurzaamheidsaanjager. Meneer Sprengers, welkom. Ja, dankjewel. Ik kom zo nog even terug op die duurzaamheidsaanjager. Maar eerst maar even naar die aandelen. Want dat is erg ingewikkeld. Hè? Aandelen die ingekocht worden door wie eigenlijk en hoe gaat dat dan precies? Ja, die inkoop van aandelen, dat is een heel gedoe. Um, dat gebeurt door beursgenoteerde bedrijven. Dus die beursgenoteerde bedrijven, daarvan kan iedereen aandelen kopen. Mm -hmm. Maar die bedrijven kunnen ook zelf hun aandelen terugkopen. Stel, zo'n bedrijf heeft uh, duizend aandelen aan de beurs staan. En dan kopen ze er honderd terug. Mm -hmm. uh, dan staan er vervolgens nog maar 900 aan de beurs. En dan kun je je voorstellen dat die 900 aandelen, die worden dan meer waard. Want yeah. Ik vind het een beetje gek dat uh, bedrijven uh, geen idee hebben wat ze met dat geld moeten doen. Uh, we staan uh, in Nederland, maar uh, eigenlijk in de hele wereld, voor een enorme opgave om te investeren in, uh, in verduurzaming... Mm -hmm. Uh, dat moeten bedrijven ook doen. Ja. Eigenlijk alle bedrijven. Uh, energiebedrijven moeten gaan investeren in, uh, in duurzame energieopwekking. Mm -hmm. um, uh, uh, voedingsbedrijven moeten gaan investeren in de duurzaming van hun, uh, van hun uh, voedselketens. Dus, uh, dus dan komt die uh, duurzaamheidsaanjager om de hoek kijken, <laughs> ja. zoals u bent. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik ja. mooi gezegd. Ja, ja. Nee, dat is inderdaad. Kijk, het is natuurlijk een, een, een, een keuze die die bedrijven kunnen maken. Zij kunnen ervoor kiezen om die winst, waar ze dus eigenlijk geen betere bestemming voor kunnen bedenken... Te, uh, terug te geven aan hun aandeelhouders... of ze kunnen uh, dat geld investeren in de toekomst van het bedrijf. In een nou. duurzamere toekomst van het bedrijf. Ja. En wat kan een duurzaamheidsaanjager daaraan aan doen dan? Want u hebt niet alle bedrijven aan een touwtje. Nee, zeker niet. Nou, kijk... Wij proberen natuurlijk, of ik probeer natuurlijk, sowieso hier het debat over, uh, over te voeren. En, mm -hmm. en het debat, dat wordt ook echt wel steeds meer gevoerd. Je ziet het, uh, dat er wel steeds meer, ook door beleggers zelf, wel vraagtekens bij gezet worden, of het nou wel zo verstandig is, ja. een keer ja. maar weer die aandelen in te kopen. En dat probeer ik natuurlijk ook uh, uh, aan te jagen dat debat. Ja. En, en bij die aandeelhouders en bij die bedrijven te vragen, ja, maar waarom, Waarom investeren jullie dat niet in, in verduurzaming? En waarom willen jullie, als, je, als er dan verduurzaamd moet worden, dan beginnen ze, ze niet aan te vragen? Ja, ja, ja, ja, is. ja dat, dat is ook nog zo. En ze hebben zelf geld genoeg eigenlijk, zegt u. Ja, ze ja. hebben zelf geld genoeg. Ja. U werkt ja. ook bij de AZ-bank. Dat is ook een bank die de duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, toch? Ja, de, wij, wij doen ons best om daar als bank inderdaad zeg maar, maximaal aan te kunnen bijdragen. Ja, maar om nou de hele wereld zo te krijgen, dat zal nog even duren. Dat zal nog even duren, um, maar op een gegeven moment gaat er wel het schip keren natuurlijk. Kijk, uh, de, je, je kunt de klimaatverwarming uh, of en je kunt het uh, verlies aan, uh, aan biodiversiteit en milieuvervuiling, die kun je niet uh, wegpraten. Nee. Het uh, gaat gewoon door. Ja. Ja. En uh, we merken het nu al in Nederland ook, hè, door uh, de opwarming uh, uh, krijgen we bijvoorbeeld uh, heel veel woningen. Hè, bijna een half miljoen woningen krijgen problemen met paalrot, omdat de bodem te droog wordt ja. en de, de houten palen waar ze op staan beginnen te rotten. Mm -hmm. uh, we krijgen problemen met de drinkwatervoorziening, hè, uh, er is gewoon ja. te weinig drinkwater beschikbaar. Ja, precies. Ja, ja. De wal keert vanzelf het schip, denk ik. En we moeten daarop letten. U bent er in ieder geval mee bezig om mensen daarvoor te waarschuwen. Ja, mensen en zeker ook de bedrijven. En bedrijven, ja. Ja, ja. Maar die bedrijven hebben ook weer mensen die gewaarschuwd moeten worden, toch? Zeker, ja, zeker. Ja, ja, ja. Uh, hebt u iets op de sociale media staan wat mensen zouden kunnen lezen om te kijken hoe u erover denkt? Ja, zeker. Uh, ik heb een LinkedIn-account uh, en dat is het LinkedIn-account van Piet Sprengers, wat uh, iedereen zou kunnen volgen. Mm -hmm. Regelmatig uh, van al deze aanjaagboodschappen uh, de wereld insturen. Dus uh, dat gaat over allerlei uh, thema's, uh, niet alleen over de inkoop van eigen aandelen, nee, maar ja, meer dingen. Uh, bijvoorbeeld ook uh, de, gisteren zijn rapporten uitgekomen van van het RIVM en het PBL over. Um, uh, ja, wat uh, uh, de klimaatverandering voor risico's voor Nederland gaat inhouden. Ja, en wat ja. het voor de effect op onze gezondheid gaat hebben. Nou, dat zijn allemaal uh, thema's waar ik uh, die aanjagerrol op probeer te pakken. En uh, dat gaat vooral via LinkedIn. Dan uh, moeten mensen daar maar even kijken bij Piet Sprengers op LinkedIn. Ik dank u wel voor het gesprek. En ik wens u heel veel succes met het aanjagen van de duurzaamheid. Omroep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 Get his pain when I needed sunshine. I got rain, well, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. I saw her face Ik zag de laatste videoclip voorbij komen onze televisiezender. En uh, Nou, dat was wel weer. Nou, uh, nou, nou, no. veel energie. Earth, wind and fire. Boogie Wonderland. En de monkeys ervoor met uh, I'm a Believer. Trouwens, je kunt uh, die serie, de monkeys. Grappige serie, een beetje melig dat wel. Uh, nog steeds zien op ons kanaal 50 op Ziggo. Ja, zit ik nou een beetje reclame te maken voor een commerciële zender. Maar ja, zo grappig, Kanaal 50. Uh, ons, want daar draai je oude series op. En mij kun je altijd midden in de nacht wakker maken voor de Love Boat. <lacht> en lig ik daar dan ook wel weer wakker van. Maar goed, die series draaien allemaal daar. Lekker dus. En grappig. En een uh, soort jeugdherinnering. Nou ja, hoewel de monkeys wel weer een beetje van voor mijn tijd is. Dat dan weer wel. Straks, over een paar minuten al, uh, gaan we luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Hij is de straat weer opgegaan met zijn blauwe microfoon... En en vroeg aan de mensen, wat was het eerste waar u vanochtend aan dacht? Ik dacht inderdaad aan Doe mee maar zo'n bakkie pleur, want daar heb ik zin in. Minuutje lopen en dan zeven. Bekende route, bekend terrein. Maar ik zweer dat dit de laatste keer zal zijn. Ik beloof je, ik blijf maar even.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 Ik vind het goed dat dit niet echt bestaat. Zeg me dat jij me nog steeds nodig hebt, dat ik de waarde ben. Ik wil dat je liegt, alsjeblieft. Weet je niet, deze van de Time Bandits? I'm specialized. Specialized. John, zit een beetje tegen vandaag, geloof ik. Hè? Specialized in you. En Jordan natuurlijk ook. Maxim en uh, Hannah mee samen in. Ik wil dat je ligt. Hmm. Opmerkelijk. Um, tijd voor de reportage van Jeroen van de Gent. Lukt het u om direct na het slapen goed wakker te worden? En wat is dan uw eerste gedachte? Waar denkt u aan als u direct wakker wordt? Hmm, Goeie vraag. Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u. En jawel, hier zijn ze. Uw antwoorden. Ja, toen Hennemans had ooit een heel klein ja, riedeltje dat zoiets ging, zoals um, ik stond vanochtend op, dat was een goed begin, was ik toen niet opgestaan, lag ik er nu nog in. Maar wat was nou voor u vanochtend het eerste waar u aan dacht? Ja, niet om uw geheimen te ontfutselen, maar gewoon zo spontaan, zo. Ja, je wordt wakker en dan? Mag ik wat vragen voor de radio? Goedemiddag. Heel kort uiven. Ik heb leuke, leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende, geen politiek of zo. Hoi, maar leuke vragen. Leuke vragen. Hoi. Zal ik het proberen? Ja, het is goed. Weg. Ja, dan ja. kom ik vanzelf mee nu Echt. Uh, wat, wat was nou het eerste waar u vanochtend aan dacht? Eh... Uh... Of mijn vriendin geen kater had. Ze was uitgegaan. Aha. Ah, oh, toen, beetje, toen dacht, ah. toen dacht van, heb ik, heb ik een blij vriendin of een ja. iets minder blij? Maar ze is heel blij gelukkig. Katerig of zo. Ja, precies. Dat dacht ik natuurlijk. Nou, ja. nou, u dacht daar nou maar is het goed gekomen? Ja, heel goed gekomen. We hebben van de middag een lekker dagje in de stad geweest. En nu nog boodschapjes doen op het dorp. Het is uh, helemaal goed. Dus goed gekomen? Ja, helemaal. Wat had u nou gedaan als het, als, het, als, het, als het toch door zou gaan met die kater? Dan uh, was ik heel liefvaar geweest. Oh, Dan had hij, Ja, had ik een koffietje gehaald en alles. Een billetje erbij bij zeker. Ja, precies. Ja. ja. Oké, okay. ja, ze staat erbij, maar <laughs> ze wil niet voor de microfoon. Dat maakt niet uit. Wat was vanochtend het eerste waar u aan dacht? Aan de keuken. Aan de keuken? Ja, Daar ben ik aan het verbouwen. Dus dat was het eerste wat in me opkwam. Lukt het een beetje? Ja, hoor, prima. Dat wel. Ja. Het is niet Zouden opstaan dat denken: denkt van, oh jee, de keuken. Nee, nee, Dat nee, was nee. het niet. Nee, nee, meer gewoon van, wat moet ik allemaal nog doen? Ja? En dat, uh, dat was het eerste wat in me opkwam. En, wat, en, wat, en mag ik het vragen, wat, wat, wat heeft u gedaan? Verven. Verven, juist. De okay. muren en de kozijnen. Dus dat is gelukt? Ja. Meteen toen u opstond, dacht u eraan? Daar dacht ik toen aan, ja. Uh, wat was het eerste waar u vanochtend aan dacht? Nou, ik zou het eigenlijk niet meer weten. Het... Uh even graven. Ja, ik kan uh, me voorstellen. Ik... Ja, ik denk aan uh, op tijd komen op het voetbaltoernooi van mijn zoon. Aha. Dus, uh, ja. Is het gelukt? Ja, dat is uh, gelukt. Ja. Dat is toch goed dat u eraan dacht? Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Uh, uh, was het een uh, goede wedstrijd? Ja, ze hadden een toernooi, dus vier wedstrijden. En uh, uh, op zich uh, prima, uh, derde geworden. Dus, uh, toch niet, niet vier wedstrijden achter elkaar? Nee, wel met uh, rust ertussen inderdaad. Uh, ja, over de hele ochtend verspreid. Oh, toch wel vier wedstrijden op één dag? Ja, maar geen uh, volledige wedstrijden. Wedstrijden van uh, 15 minuten, dus dat... Uh... Dat is wel te doen. En dan staat u aan de kant aan te moedigen, neem ik aan. De... Ja, en ik heb ook nog gevlacht, dus ik ben zelf ook nog actief geweest. Grensrechter? Ja, ja hey. dat, dat hoort erbij ook uh, nou, uh, in de jeugd. Ja, ja dus, uh, goed verlopen. Ja hoor, ja hoor, dat ging wel goed. Ja. Wat was nou het eerste waar u vanochtend aan dacht? Oh god, dan ik echt even <laughs> Ja, lang. Mijn niet. geheugen het is, niet, is, het is niet zo goed. Ja, nee, dat ging niet. Het eerste waar u vanochtend aan dacht, een, een, een, toen u wakker werd of zo, of rondliep? Nou, het eerste dat ik dacht, oh nee, het is pas kwart over zeven. <laughs> Oh je was te vroeg wakker ja te vroeg wakker. Ah in de doordeweek modus. Ja. Of zo? Ja, en we hadden die kleine was lekker aan het logeren. Dus het uh, was eigenlijk het moment om uit te slapen, maar dat was dus niet uh, gelukt. Ja. Helaas. Dat, ja, Dat zit er dan zo ingebakken. Ja. Dat, maar lukt het u doorgaans wel om uit te slapen? Nee, ik ben wel iemand die wel vroeg wakker is, altijd. Toch wel? Ja, toch wel. Maar, maar het gaat toch wel een beetje, toch? Je heeft lekker, lekker een hapje en zo. Ja, ja <laughs> natuurlijk. Het, het, het lukt wel, toch? Ja. Oké. Okay. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus geen politiek of ellende, maar leuke vragen. Mag ik dat? Juist. Nou, moeder op letten, het is best wel bijzonder. Wat was het eerste waar waren hij vanochtend aan dacht toen hij opstond? Koffie. Koffie. Ja, koffie. Ja. ja. Maar dat is misschien elke dag wel zo, of niet? Meestal wel. Toch wel, hè? Ja. Dan bent u een persoon die echt koffie moet hebben om wakker te worden of zo? Gezien mijn leeftijd wel, ja. Ja? ja het is gezond ook. Oh. Ja, het geeft uh. je ook activiteiten die je nodig hebt. Ja, ja. Voor de stoffen die erin zitten. Want, want ik voel iets van dat u vroeger dat dus niet deed. Nee. Toen je de jonger was. Ja, klopt. Maar is het voor de energie of zijn grondstoffen ook? Ja? ja? De koffie die erin zit is goed voor ouderen. Geef je de boost om wakker te worden. Ja. Dus zou het u ook adviseren? Ja, ik heb het alleen een beetje aan mijn maag. Dan, dan, uh, ik ook. Dus dan is het wel moeilijk dan hoor? Nee hoor. Maar, want dan voel je die als je het dan door blijft drinken met koffie. ook smiddags nog een bakje erbij. Dan ga ik het nee, voelen. Nee, dat moet, nee, moet je niet doen. Je moet gewoon met mate doen. Op Het moment ja. dat het nodig is, dat het kan ochtends zijn. Ja. En uh, voor je maag moet je inderdaad oppassen. Moet je niet teveel nemen. Maar ochtends geen probleem. Lekker. Kan het best doen. Ik dacht van ochtend wat duurt lang eer het zomer wordt. <laughs> maar laat de zon maar in je hart schijnen, want boven doet hij het niet. <laughs> En ja, wij moeten toch een keer weer eens een keertje lekker weer krijgen, maar goddank hebben wij daar niks over te vertellen. Eigenlijk wel, hè? Want anders is het altijd misschien, uh, ja, als de mensen aan de knoppen zitten, gaat het niet goed. Nee, alhoewel ik daar ook mijn vraagtekens over heb, want de wereld kan tegenwoordig zulke gekke dingen, dat ik nergens meer verbaasd over ben. Ja. Maar ja. natuurlijk, ik, denk, ik hoop van niet ja. dat ze dat kunnen regelen. Ja. ja. Nou maar goed, uh, hoe improviseert u dan uh, toch deze dagen door met minder weer? Laat de zon in je hart schijnen. Kijk, ik heb een ja. verjaardag gehad, hij was top. Ik, kreeg, we hebben, ik, heb, ik zit bij een club en er zitten drie mensen, ongeveer gelijkjarigen. En we hebben een fantastische lunch gehouden. Oh. En het, in de huis waar ik woon, hebben ze, waar ik ambassadrice van ben, hè, sociaal hart, daar hebben ze een dansevenement uitgenodigd. En ze hebben me toegezongen en ze hebben wel oh. langs al die leven gezongen. En ze hebben rondom mij heen gedanst oh. en toen dacht ik... Dit is de zon. Al is het buiten dan niet mooi warm, hier schijnt de zon. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL Jij bent al lang niet meer hetzelfde meisje Dat altijd zo moet, hetzelfde wijsje Ah, wat waren wij nog jong, toen jij die woorden zong Oh, over rozen, ah, rozen ooh. Ik voel me nu nog steeds dezelfde schooier Maar de jaren maakten jou alleen maar mooier Het leven niet tot wanhoop en verdriet. Oh, overrozen! Wanneer was er is en er is beslist? En daar zal er toch wel ooit in zergens zijn. Alles wat ik mis, wat er nu niet, niet is, zal er toch wel ooit eens ergens zijn. Twee keer een hit geweest tegen uh, dit gebeuren van Sister Sledge We Are Family in 1979 en in 1985. Dit is het dunnetjes over. Ja, logisch. Want toen was het een onderdeel van een reclamespot. Weet je dat weer. Doe maar hoorde jij voor met een nummer die ik nooit gehoord had. Maar speciaal voor uh, Jeroen van Gendrijden. Hetzelfde meisje, maar wel een lekker nummer, eigenlijk. Muziek keuze. Goed, och het loopt alweer tegen 12 uur wat schiet de tijd op. Ongelooflijk. Nog één nummer. En daarna ben ik weer vertrokken prachtig nummer van de voortopse tops Een mooie gouden herinnering hier bij ZVL. Reach out, I'll be there. Kom je net bij de show? Ja, je bent wel laat, maar natuurlijk nog altijd even welkom. Uit de jaren zestig, dat hoorde je natuurlijk wel direct. Hè? Richard Albudair, je hoorde de four tops natuurlijk hier in de show. Tijd voor afscheid. Ja, het is weer mooi geweest voor vandaag. Ik moet er weer van tussen. Het is even niet anders. Jammer maar helaas. Volgende week zondag ben ik weer terug bij Leven en Welzijn. Ook weer om 11 uur. En dan hoop ik dat je er weer bij bent. Bij een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Ik wens je nog een ongelooflijk mooie dag bij ZVL. En uh, geniet ook van The Ride for the Roses. Want daar gaan we natuurlijk ook weer van alles over vertellen in de loop van de dag. Tot sluit van de show Vanessa. En deze aardige Upside Down. Mooi dag.